Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. In de dagtijd zijn er 82 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Het zijn er nu bijna 900, van wie er 177 op de intensive care liggen. De ziekenhuisorganisatie die kijkt of het niet te druk wordt, zegt dat het aantal besmettingen nu snel omlaag moet. Binnen een paar dagen, anders zijn er nog meer maatregelen nodig. Gelukkig weet men in de ziekenhuizen ook meer van het ziektebeeld en kun je beter behandelen. Dus minder druk op de IC. Maar er zijn nog steeds veel mensen die zodanig ziek worden dat ze naar het ziekenhuis moeten. In Parijs moeten alle bars en cafés morgen voor twee weken dicht. Het is een van de maatregelen tegen het coronavirus. Parijs is op dit moment een van de brandhaarden van Frankrijk. In Dieren in Gelderland is vanochtend een baksteen door de ruit van een huis gegooid. Het ding belandde een halve meter naast een kinderbox. Daar zat op dat moment geen baby in. Er zijn volgens de politie gelukkig ook geen gewonden. Een oefenwedstrijd tussen FC Groningen en Pek Zwolle... ...donderdag gaat niet door. De clubs hebben ruzie. ruzie. Zaterdag haalde Groningen Alessio da Cruz binnen. Die werd voor de neus van PEC weggekaapt...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 of een potje later deze week met Groningen hoeft van die club niet meer. Het weer. Het waait stevig. Er valt soms regen. Het is een graad of 14. Ook morgen grijze en regenachtig. is ook kans op onweer. Het wordt dan maximaal 15 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A10. De ring van Amsterdam bij de Koentunnel. Vanaf Landsmeer is de vertraging nu 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 De dromen, I can dream about you, Jorden, de single van Dan Hartman. Het is even na twee uur een hele goede middag en welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer, Robert Jan. Okay. Goedemiddag, uh, Rob. Goedemiddag, luis uh, luisteraars. Welkom bij wederom drie uur lang live Zandvoort op zaterdag. Live vanuit het Mediapark aan de Tolweg. Uh, we hebben weer een overvol programma, uh, Rob. Oh, vertel. Nou, laten we zeggen, de Giro d'Italia begint. Ik bedoel, je hebt net de Tour de France achter de rug en de volgende grote ronde staat, gaat vandaag ook beginnen met een tijdrit. SV Zandvoort speelt vandaag uit tegen Almere FC en onze uh, vaste verslaggever, ter plaatse Jan van der Leden. zit in Limburg. Dus dan heb je niks in Almere te zoeken. Nee. Natuurlijk. Dus uh, wij proberen het op een andere manier voor u te volgen en uh, mocht dat lukken, dan houden we u uiteraard over de tussenstanden uh, op de hoogte. Uh, het zal niemand zijn ontgaan. Afgelopen maandag weer een persconferentie onder leiding van uh, Mark Rutte. Uh, een, een Echt een, een, een dondervloed aan nieuwe regels uh, diende zich aan. Uh, natuurlijk ook voor de horeca. En uh, we gaan eens kijken hoe de horeca in daarop reageert. Want rond de klok van kwart voor uh, drie gaan we schakelen met uh, Ron Brouwer van Laudel en Hardy... En uh, die is uh, toch uh, vrij inventief bezig geweest. Uh, onder het motto van vroeg naar, vroeger naar de kroeg. Nee, vroeg naar de kroeg. Vroeg naar de kroeg. Vroeg, ik ik vind hem kroeg. wel leuk gevonden. Ik vind het een briljante uitvinding. Dus kort voor drie, rond kwart voor drie gaan we met uh, Ron Brouwer bellen van Lauw en Hardy. Uh, half drie hebben we natuurlijk gewoon het uh, reguliere weerbericht. Het is kort maar krachtig, want veel verandert de komende dagen niet. Dus wen maar vast als u nu naar buiten kijkt dat dit zo zal blijven. Uh, de dieren van de week. Uh, deze week hebben we Inimini, Ja, ja. Niet die van de tv, maar wel een andere uh, poes. En uh, uh, Macho. Dus Macho en Inimini, de dieren van de week. Het gedicht van de week hoef je ook geen zorgen over te maken. Is al geregeld met, het, met de schitterende titel. Jij bent gemaakt voor mij. Nou, de liefhebbers van het gedicht van de week. Ik zou uh, in ieder geval kwart voor vijf. We in ieder geval blijven hangen, want dan komt hij het gedicht van de week. Jij bent uh, gemaakt voor mij. En neem iemand in gedachten daarbij. Dat zou je kunnen doen. We hebben ook uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, uiteraard is er pit report, want uh, ja, schokkende berichten. Honda motoren nog één jaartje in de Formule 1 en dan zijn ze weg. En uh, uit de Formule 1. En wat zou dat voor de rest kunnen betekenen? Ja, ik zie Marcel Stappen nog zo staan met zijn overwinning. Ja, Wijzen op het Honda-logo, weet je wel. Zo van top gedaan, maar Even helaas. En onze collega Roy Dongen had vanmorgen, of vanmiddag moet ik zeggen... tijdens het programma Goedemorgen Zandvoort... een gesprek met Marcel Elsman. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de zandkastelen... die er weer aan zitten te komen... Uh, dat is een evenement wat wel doorgaat. Er gaan natuurlijk een heleboel niet door. Maar er zijn wel een paar evenementen die wel doorgaan. En die verdienen natuurlijk wel even uw aandacht. En natuurlijk Zandvoort Goes Wild is begonnen. Een hele maand lang uh, wild Zandvoort. Uh, kwart over 4 Pit Report. Ik zou zeggen genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender. ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan voor deze toelichting. En uiteraard ook heel veel lekkere muziek. Zoals je dat gewend bent op de Zandvoortse Radio... Elke zaterdagmiddag en zondagmiddag tussen 2 en 5 uur. Met Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag. En heel veel lekkere muziek. Ja, die heb ik inderdaad vandaag weer uh, meegenomen. We hebben ook verzoekplaten, dus die gaan we ook draaien. Ja, ja, he? ja. Ik ja, ja. ben heel benieuwd uh, welke Helemaal dat gaat worden. Helemaal uit zwolde in Eelde. Kijk, kijk, kijk, kijk. Dat hoor je in het komende uur op de radio. Of de komende drie uur moet ik eigenlijk ik zeggen tussen 2 en 5. Een hele goede middag, Zandvoort, Het is uh, regenachtig buiten, dus wat doe je dan gewoon? Lekker binnen blijven en luisteren naar het geluid van Zandpoort. Met nu de Human League Together in Electric Dreams. Dan we zeker niet te draaien voor je. We de put your records on op de zaterdagmiddag bij CFM. Het is uh, tijd voor het sanforce-nieuws in het kort. Jij ja, zei het al, Albert-Jan, het gaat een beetje moeilijk worden om het echt in het kort te doen, hè? Uh, klopt. Want uh, ja, zoals velen van u weten heeft de overheid uh, sinds afgelopen dinsdag... Uh, het dringende advies om mondkapjes te dragen uitgevaardigd in de openbare orders, in de openbare ruimtes... En aan de hand van dit advies heeft de directie van Pluspunt besloten om het dragen van een mondkapje verplicht te stellen. Iedereen die Pluspunt betreedt of deelneemt aan activiteiten van Pluspunt in wijksteunpunt De Blauwe Tram, dient een mondkapje te dragen. Deelnemers van activiteiten mogen, wanneer zij op hun plek zitten, zoals eters bijvoorbeeld, het kapje afdoen. Zodra iemand opstaat om ergens heen te lopen, dan is het verplicht om het mondkapje weer op te doen. Hetzelfde geldt voor gasten bij vergaderingen, etc. Wie de komende weken pluspunt of de blauwe tram wil gaan bezoeken... dient eens een mondkapje mee te nemen. Mag ik nog even, Albert-Jan? Ja, ja, uh, afgelopen mag... maandag was die persconferentie, heb je die nog gezien? Jazeker. Ruim 6 miljoen kijkers he, daarna. Ja. En uh, ja, er werden heel veel uh, nieuwe maatregelen aangekondigd. We nemen ze heel even toch nog een, uh, snel met je door. Vanaf morgen, dinsdag 29 september, 6 uur s avonds gelden landelijk strengere maatregelen waarvan we voor het weekend nog dachten... dat die alleen in een paar grote steden nodig zouden zijn. Even de belangrijkste punten op een rij. Horeca dicht om 10 uur. Maximaal 30 mensen mogen binnen zijn. Buiten is dat 40. Geen publiek bij sportwedstrijden. Je mag maximaal drie gasten thuis ontvangen. En het advies is mondkapjes dragen in winkels in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. En ook speciale winkeltijden voor kwetsbare groepen. En even later werden die mondkapjesplichten werd ook nog zeg maar voor de rest van het land... in ieder geval het, het dringende advies om een mondkapje te dragen zeg maar uitgeroepen. Handhavers van de gemeente Zandvoort mogen vanaf 1 oktober de bodycam gebruiken... als ze in een voor hen, voor hen onveilige situatie komen. Dit betekent dat de bodycam in principe niet filmt... behalve wanneer een situatie dreigt te escaleren. De bodycam is een klein cameraatje dat aan de voorkant van het uniform wordt gedragen. De gemeente Zandvoort zet de bodycam in vanuit haar pri privaatrechtelijke taak als werkgever. Het gaat erom de veiligheid van de handhavers te waarborgen. De gemeente gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens. Bodycams opnames worden versleuteld opgeslagen. Na 28 dagen worden de opnames automatisch verwijderd. Alleen in specifieke gevallen kunnen de opnames worden gebruikt... en toegang tot de beelden is beperkt tot geautoriseerde functionarissen. Personen die zijn gefilmd kunnen een verzoek tot inzage van de beelden doen. Dit kunnen ze aangeven via www.zandvoort.nl privacy. www.zandvoort.nl privacy. Meer informatie over de bodycams Kijk dan even op de website van de gemeente.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 Binnen de bouwde kom in Zandvoort zee is het gedurende het hele jaar verboden om de honden los te laten lopen. Er zijn wel aangewezen losloopgebieden voor honden. Voor meer informatie over de losloopgebieden uh, gaat u dan naar www.zandvoort.nl honden. mogen dus eenmaal blijven overwinteren in het gebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het bestuur van Rijnland heeft die, uh, geeft hier aan gehoor aan de oproep van de Koninklijke Horeca Nederland. Het verzoek is om de, de, de strandondernemers te ontzien... nu het coronabeleid tot een derving van inkomsten heeft geleid. Wanneer strandpaviljoens niet hoeven te worden afgebroken... scheelt dit ondernemers veel geld. Uh, dus zo zijn ze in ieder geval goed beschermd tegen vandalisme... maar ook tegen het water. Zoals de laatste jaren gebruikelijk is... staat de maand oktober weer in het teken van wild. Onder de noemer Zandvoort Goes Wild worden deze maand allerlei activiteiten aangeboden voor zowel bezoekers als bewoners. Van een heerlijke wildet-diner tot aan een wandeling in de Zandvoorts waterleiding, waterleidingduin... en uh, het bekijken van wilde dieren en veel meer. Of je nu van avontuur of van natuur houdt uh, of een gekke ervaring zoekt voor jouw miniatuur... je vindt het in het oktober tijdens de Zandvoort Goes Wild. Zandvoorts Marketing heeft zeer divers een programma samengesteld... en deze kunt u nakijken op www.zandvoortghostwild.nl www.zandvoortgoeswild.nl En dan nog voor degenen die het niet weten, dit jaar is er wel een EK Zandsculpturen. Ondanks eerder uitstel van het Europese Kampioenschap Zandsculpturen in juli, is besloten het EK toch nog plaats te laten vinden en wel van 12 tot en met 18 oktober uh, aanstaande. Voor de negende keer zal de Europese Kampioenschap Zandsculpturen worden gehouden in Zandvoort. Het centrale thema waar de cursussen hun sculptuur op zullen baseren is natuurlijk Zandvoort Goes Wild. Ze kunnen dit naar eigen inzicht interpreteren en uitwerken in hun kunstwerk. Wethouder Ellen Verheide Haas, de, de Haas is blij met het evenement als nog doorgang kan vinden. De bezoekers komen gefaseerd kijken naar deze vorm van een kunst in de openbare ruimte. Er is geen sprake van dat te veel mensen tegelijkertijd aanwezig zullen zijn. In het tweede uur van vandaag van Zandvoort op zaterdag uh, herhalen wij in gedeeltes het interview... wat onze collega Roy Dongen vanmorgen had de, tijdens Goedemorgen Zandvoort met Marcel, uh, Marcel Elsman of Wipper. Dus uh, dat in het tweede uur. Tot zover. Dankjewel, albert Dat was het Zandvoorts uh, nieuws. Uiteraard ook naar te lezen op de CFM-app. En mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan eerst gratis beschikbaar. Uh, in nog wel alle stores: de Play Store, App Store en de Windows Store. Zoek even onder uh, ZFM Zandvoort en je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes. En je luistert naar het geluid van Zandvoort. Met Zandvoort op zaterdag bij je. Vanmiddag tot aan uh, 5 uur, we hebben de zin in. En ik hoop jij ook, hè. Dus haal de radio lekker aan. Dan hoor je meer muziek en uiteraard meer informatie. En deze is uh, weer uh, lekker een uh, gouden van uh, Amy's Tour but it is Knuck on Boots. Het is regenachtig vandaag uh, hier in Zandvoort, dus dan past dit soort uh, muziek er zeker wel bij. We gingen terug naar uh, begin jaren 90 met Skipper Wise en Standing Outside in the Rain. Blijft het ook regenen, dat gaan we nu horen. Zie weer bericht. Want uh, Albert-Jan heeft even in z'n glaasbol gekeken en weet hoe het weer de komende dagen gaat worden. Wat voorspel je? Nou, ik kan... Uh, wat, wat verwacht je? Ja, <laughs> nou, dat bedoel ik. Maar, de glaasbol hadden we het over. Ja. Maar erg vrolijk word je er niet van. Dus het is een korte, korte weeroverzicht. Want veel, veel, veel veranderingen zitten er niet meer in. Zoals gezegd, vandaag is het wederom wisselvallig met opnieuw kans op regen. Er waait een oosten- tot zuidoostenwind. En het wordt een graad op 15. Morgen stokt het kwik slechts bij 13 graden. De zon schijnt af en toe, maar het komt ook tot buien. Een vlagerige wind maakt het ervoor het gevoel niet beter op. Ook maandag zijn er buien mogelijk, maar soms schijnt ook wel weer de zon. Het wordt ongeveer 15 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met dagelijks buien. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Aldus Rico Schreuder. En hier word je niet vrolijk van. Nee, helemaal nee, niet eigenlijk. Nee. Had je geen betere berichten? Ik had er nog wel even van vorig jaar, die had ik ook nog wel kunnen Was het beter? De temperatuur boven de 30 graden. Oké, okay. hey. hè? Toen je op vakantie was? Toen was het zomer. Toen was het zomer. Maar dit is niks. Oké, okay, nee, want uh, ja, ik kwam toevallig een bericht tegen van verleden jaar, 1 oktober. Ja. Toen stond de Van Lennepweg helemaal onder water vanwege hevige regenbuien. Atroos. Zou je dat nog herinneren, dat uh, de straat uh, helemaal blank ja. stond? Ja, en dit jaar hebben we ook al een keer gehad, hè? Ja. Maar, dus wellicht nog een keertje dit jaar. Het was een uh, jaar geleden alweer uh, dat uh, de auto's aan het zwemmen waren op de Van Lennepweg. Tot zover het uh, weerbericht na te lezen op www.ricowere.nl. En hier is weer een lekker rit. Somehow I was in a feeling bad. Maybe I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Girls When your index is low klassieker van Tennessee en de Wall Street Shuffle. Ja, daar ligt het natuurlijk op dit moment uh, wel een klein beetje stil... vanwege het uh, corona wat, uh, zeg maar, uh, door de hele wereld heen uh, heerst op dit moment. En ook hier in Nederland, nou, de regels zijn weer uh, aangescherpt. We hoorden het afgelopen maandag in de persconferentie uh, van uh, Mark Rutte... en Hugo de Jonge natuurlijk. En uh, ja, we gaan er zometeen over praten met een... Uh, ondernemer uit Zandvoort, uh, Albert-Jan? Ja, ik heb hier voor mij liggen al, de lijst met alle regels. En, uh, en dan moet je kijken van nou, wat, wat ben je? Ik, ben, ik, zit in, ik, zit in, ik heb een kroeg of ik heb een restaurant of wat dan ook. En dan kan je dus jou, jou, jouw, jouw regels tussen uithalen. Zo uh, ook uh, Ron Brouwer. Na de volgende plaat gaan we met hem praten. Want uh, hij heeft een nieuw motto. Vroeg naar de kroeg. Vroeg naar de kroeg. En wat er inhoudt en wat erachter zit, hoor je zo duidelijk. On a summer evening.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 Like so. Je hit van uh, nog niet zo lang geleden, door de Harry Styles Man, uh, en Watermelon uh, ja, Sugar. Het is tijd uh, om contact op te nemen met uh, Ron Brouwer van uh, Café Lauro en Hardy. Want uh, afgelopen maandag uh, maakte Mark Rutte en Hugo de Jonge de nieuwe regels bekend rondom corona. En wat een narigheid hè, Ron, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, alsof je niet al genoeg regels aan de broek hebt. Er uh, kwamen we maandag uh, uh, weer een paar bij. Uh, waar, was je, waar heb jij de, de persconferentie gevolgd? Uh, nou, uh, in de kroeg. <laughs> <laughs> en ik moet zeggen, het was druk en iedereen had er ook interesse in. Dus we zaten allemaal gespannen te kijken uh, met z'n allen naar de persconferentie. Uh, ja. ja, maar uh, de, hetgeen uh, wat uh, voor, uh, voor de horeca geldt, en uh, in dit geval uh, ook voor jou... Uh, weer nieuwe regels. Korter open uh, of, uh, of, of eerder open, uh, daar komen we zo meteen nog wel even op. Uh, komende drie weken. Uh, is het niet zo dat de horeca al een beetje genoeg gekort is? Ja, dat zou uh, je ook aan de goede natuurlijk, hè? Ja. <laughs> nee, dat, het, is, het is eigenlijk schandalig geworden dat weer de horeca, het is ook wel een makkelijk uh, doelwit, natuurlijk. De horeca, want wie moeten ze anders pakken? Ja. Maar, en, en terwijl we eigenlijk niet de, de doelgroep zijn waar de meeste besmettingen veroorzaakt worden. Dat is nog het ergste. Dus uh, ja, ja we moeten om uh, 9 uur moeten we de deuren dicht doen en om 10 uur uh, moeten we leeg zijn. Dus dat is een uh, trieste, trieste ontwikkeling, moet ik eerlijk zeggen. Ja, want dat is eigenlijk de, de, de tijdstip. Kijk, met, met één uur dicht, de, daar kon je op een gegeven moment nog wel mee leven. 12 ja, op één dat, uur. Dat, dat, ja, dat was te doen. Uh, ja, dat was ook niet leuk, maar dat, da, daar konden we nog mee leven. Maar dit, uh, dit is echt een, uh, een uh, ja, drama, laat ik het zo zeggen. Zeker voor cafés. Uh, ik heb, uh, ik heb uh, de cijfers uh, gezien van, uh, van de, de, de, uh, de corona-ontwikkeling in Zandvoort begin deze week. Er waren 20, 20 uh, uh, mensen besmet met corona. Ja. Ik heb inmiddels begrepen dat er één iemand op de intensive care ligt. Dat is natuurlijk uh, iets wat je echt niet wil hebben. Nee. Maar verhoudingsgewijs zijn het, het aantal slachtoffers, als ik het zo maar even moet zeggen... is relatief weinig voor uh, 17.000 ja. uh, huishoudens. Ja, dat klopt. En, uh, en ook nog uh, zoveel toeristen als we gehad hebben natuurlijk. Ja. Die, die ook als sneeuw voor de zon verdwenen zijn naar koude rood in Duitsland natuurlijk. Nee. Uh, is dat wel, uh, ja, is dat bitter weinig natuurlijk. Denk ik ook. Maar, als... maar goed, uh, ja. dit is een landelijk iets natuurlijk. Dus uh, ze kijken niet alleen naar de regio's meer. Nee, dus je zou bijna naar Den Helder gaan verhuizen. <laughs> Helemaal op de pier van Den Helder. Maar goed... Uh... Er zijn een aantal ondernemers, uh, jou ook wel bekend, die hebben de zaak nog niet aangepast. Maar heb jij, uh, heb jij uh, ideeën, wat, wat, wat moet je dan? Want uh, het wordt wel erg kort dag als je je middags om drie uur open gaat. Ja, dat, dat is, kijk, we, we proberen de mensen iets vroeger naar, naar, naar, de, naar de cafés te trekken, maar ja, dat valt niet mee. Het, is, het, is, het zit zo ingebakken bij de mensen. En ze hebben zo hun eigen loopje, hun eigen dingetje, dus dat is, dat is moeilijk. Kijk, toeristen zijn er niet, nee. anders kun je nog wat toeristen naar binnen lokken, maar uh, ja, dat is nu heel moeilijk. En uh, je, je vaste uh, gasten die zijn zo gewend om zo laten komen en zo laten komen, dus ja, we proberen ze wel een beetje te triggeren, maar... Ja, dat is gewoon heel moeilijk. Ik ben nu ook eerder open gegaan. Ik, uh, in zaterdag en zondag ben ik al twaalf uur open gegaan. Ja, dat, dat, dat, dat, ja dat, dat... Eigenlijk doe je dat meer voor je eigen gevoel. Ik ben nu al twaalf uur open gegaan. En, uh, ja. ja, dan maak jij je uurtjes toch nog wel. <lacht> nou ja, maar dat, dat, dat, het is niet veel, zeg maar. Nee. Uh, en, uh, het, het weer is natuurlijk ook heel druilerig. Dus dat, dat werkt ook niet echt mee. Dus, uh, maar... Ja goed, het is voor je gevoel, je, je, je hebt het idee dat je toch uh, uh, ja, iets probeert om, om die omzet nog een beetje omhoog te krikken, maar het is moeilijk. Ja, en je hebt natuurlijk, natuurlijk uh, ja, sportevenementen, de Giro d'Italia is nog net weer begonnen, dus je, ja. je hebt elke dag weer uh, wielrennen op de tv. Ja. Kijk, ja. Dat, dat, dat, dat, als zet je hem alleen maar aan, uh, niemand loopt langs en die ziet, ziet hey, oh, de, hij is open en er uh, is wielrennen, en ik kan, ja. ik, bij jou, in jouw geval kan je een hapje en een drankje krijgen. Dus, ja precies. Je verwacht er natuurlijk niet wonderen van, want binnenkort is natuurlijk ook weer herfstvakantie. Nee. Ik ben erg benieuwd, want de, na, nadat de, die nieuwe maatregelen zijn afgegeven, zijn natuurlijk in de, in de hotels en dergelijke en in de bed-and-breakfast gigantisch veel annuleringen alweer deze week ja. verricht. Dus, dus een, een echt drukte, drukke, kerst, af, drukke herfstvakantie zal het waarschijnlijk niet worden. Maar ja, je, je hebt in ieder geval een alternatief. Ja, ja ik, ik verwacht dat ook niet uh, dat het heel druk wordt met de, wat we wel altijd gewend zijn natuurlijk, dat er een hoop uh, ja, vakantiegangers de, deze kant op komen met de herfst. Ja. Verwacht ik dat ook niet. Maar ja goed, uh, wie weet komen er nog een hoop mensen uit Nederland zelf die nog uh, even een paar dagen weg willen. Laten we dat maar hopen dan. Uh, en, uh, ja. Nog even, je hebt ook nog Tozo 3, heb je er daar ook op ingeschreven? Dat ja, is, ja. Heb je daar al iets van gehoord? Nog niet, nee, nee, nog, nee. nog niet. Een... Ik, heb wel, ik heb wel begrepen dat, uh, dat er wel een berekening al komt van, uh, van de eerste, ja. of je geld uh, terug moet betalen, of, uh, dus daar zijn ze ook alweer mee bezig, of de, als je te veel ontvangen hebt of als je te weinig ontvangen hebt. Die, die berekeningen zijn ze ook al aan het, uh, aan het doen, dus... Um, en daar verwacht jij natuurlijk ook geen... Uh, geen uh, ja. Nou, van de eerste niet, nee, want er uh, zijn we helemaal dicht geweest natuurlijk, ja, dus ja. ik verwacht niet dat ik daar nog wat... Uh, uh, nog wat nawerk van denk. krijg? Nee. Maar Tozo, Tozo 3, die, he, nog even voor de luisteraars, dat is dus een tegemoetkoming vanuit de overheid om je door die, die moeilijke periode heen te brengen. Dan krijg je financiële ondersteuning. Het is natuurlijk geen, geen, geen, geen stapel goud, maar in ieder geval, ze komen iets wat tegemoet. En nu vertel je me ook dat als ze bij de naberekeningen, als je teveel zou hebben gekregen, dat ook nog weer terug moet gaan betalen. Ja. Ja. Dan wordt de spoeling wel erg dun, uh, Ron. Ja, dat, uh, dat, dat, dat vertelt mij wat. <laughs> <laughs> nee, maar het is, het is gewoon... Uh, en, kijk, en, uh, ik denk dat de regering ook zijn best wel doet om, om de boel een beetje uh, omhoog te houden. En uh, daar zijn we ook erg uh, blij mee, gelukkig. Want je zal niks krijgen. Ja. Dan ben je helemaal uh, de sigaar. Kijk, en we hebben in de zomermaanden hebben we nog best wel uh, aardig kunnen draaien, gelukkig. Die maanden, maar toen Code Rood in Duitsland uh, bekend werd gemaakt, toen uh, werd het... Uh, je merkt hier meteen dat het over is, over en uit. Maar deze, deze, deze nog strengere regels, ze duren maar drie weken rond. Zou je denken? <laughs> Goed, zoeken we op. <laughs> ik, ik, ik hoop het heel erg, maar ik ben er bang voor als die cijfers zo doorgaan, dan ja. komen er nog meer maatregelen, denk ik. Kijk, en net als met die mondkapjes en zo, wat, wat, uh, wat ze nadrukkelijk. Ja, dat is voor de horeca ook natuurlijk. Uh, ja, als het personeel ook met mondkapjes moet gaan werken. En je moet binnenkomen met mondkapjes. Uh, sommige bedrijven die hebben het al ingevoerd. Oké. Okay. Dan mag, mag je dan zelf uh, bepalen. bepalen, nu nog. Nou, uh, vind je het maar goed ja. als ik de kroeg in ga dat ik dan wat moeite heb om mijn mondkapje over, uh, op te houden? Nou ja, als je zit, mag je hem afdoen. Ja, oh ja klopt. Ja. En dan ga je even naar het toilet en dan moet je hem weer uh, heel snel ja. opdoen. Ja, dan moet je hem weer opdoen. En weet je hoeveel ja, besmetting je dan krijgt? Want het mondkapje heeft even op de bar gelegen en zo. Ja, en uh, dan, dan doe ze hem, ja, hem weer uh, om. En dan krijg je een hele hoop ellende hoor, Ron. Daar ben ik heel met je Ja, Er zijn heel veel discussies al over geweest over de mondkapje. En uh, ja. ja, ze worden een me beetje meer, denk ik, uh, wordt dit ingevoerd uh, vanwege publieke uh, ja, ja. druk. ...dan dat het eigenlijk bewezen is dat het helpt. Nou. Maar goed... Uh, nou, ja, waar, wat ik wel, waar, waar ik wel blij mee ben, en dat zal ik, dat zal ik ook even eerlijk zeggen... ...ik was uh, twee weken geleden even met mijn schoonmoeder in het ziekenhuis... ...en daar liep niemand, of nauwelijks iemand, met mondkapjes op. En nu, nu gelukkig wel. Ja. Als er dan een plek is waar je dan met mondkapjes uh, zou moeten lopen... En, uh, ...en zou kunnen helpen, is in het ziekenhuis. Maar, maar goed, jij gaat uh, het weekend uh, vroeg op. Je gaat 12 uur open... Ik ben 12 uur open op zaterdag en zondag in de keuken ook. En uh, ja, we hopen dan uh, wat mensen naar binnen te krijgen. Die, dat we toch ons uurtjes een beetje kunnen draaien. Nou. En, en uh, waar, ja, waar het eigenlijk om gaat, om zit ook natuurlijk. Ja, dus. Nou. Ja. Wij zijn in gedachten bij je, Rob. Ja, ja sorry, ik heb trouwens sorry, nog, sorry, nog even. De... De... De, morgen zijn we ook om 12 uur open. Hè. Dan uh, ja. begint iedereen al de voetbal natuurlijk om kwart over 12 met Ajax. Uh, of Groningen Ajax. Oh! Dus uh, ja, daar hopen we het wel wat drukker te hebben dan dat we het vandaag hebben. Ik moet helaas werken morgen. Robert-Jan gaat uh, zijn geld inzetten op Groningen, hoor, morgen. Dat uh, weet ik bijna zeker. Nee, goed, maar... Ik heb wel ja, nee, dat, dat... op een gelijk spelletje gezien, dus... Uh... Uh, nou, jij krijgt een biertje van me. Maar, uh, hoe heet het, die sportevenementen, dat is toch wel hartstikke leuk. Dat het door de week zo wat is, het uh, weekend races. Vanavond ja. is er ook weer uh, Indianapolis, uh, een race evenement voor, ja. voor tienen. Uh, ja. Kijk, daar kan je natuurlijk wel een beetje op inspelen... door veel sport en uh, dat soort dingen op tv uh, weer te gaan geven. Ja. Oké. Okay. Ja, tuurlijk. En kijk, we hebben ook bijvoorbeeld op donderdag hebben we een biljartclub. En uh, ja, een biljartclub begint meestal om een uur van half acht, acht uur. Ja, dan, dan schiet het ook niet door. Dus die hebben we ook naar voren gehaald. Uh, we beginnen nou om zes uur. Ik zorg voor een daghapje uh, Eenvoudig eten. Gewoon even lekker uh, net wat ja. je thuis heen. Stampotje, dat soort dingen. Dus uh, dat wordt uh, grijp gebruik van gemaakt. En dat hebben we nou dit donderdag voor het eerst gedaan. En daar uh, was iedereen erg enthousiast over. Oké, okay, maar kan ook uh, iedereen dan? Want ik neem aan dat er ook uh, heel veel ah, mensen gewoon moeten werken. Ja, ja tuurlijk. Ja, niet iedereen kan, maar... De meesten zijn allemaal bijna met pensioen, dus... Dat geldt weer. Ik heb nog even gekeken trouwens voor de coronacijfers uh, uit Salford. Ik hoorde jullie daar uh, net over. Ja, mij, we hebben op dit moment uh, 12, uh, nee, 12 ziekenhuisopnames. Oh. Oh, en 190. 19 besmettingen in Zandvoort. Ja, niet. maar dat is van de hele coronaperiode. Ja, de hele coronaperiode heb ik geteld. Ja, ik heb het alleen maar over de laatste ja. week. Ja. Ja. Ja. Goed. Uh, nou, ik zou zeggen, ik zou je niet te lang van je werk afhouden, anders word je ja, zo'n boos. Je, je, je drukt natuurlijk. Anders word je zo'n boos. <laughs> Dus nee, hartstikke bedankt dat je even een tekst en uitleg wou geven over de stand van zaken in de horeca. Ron, hartstikke bedankt daarvoor. Gaan we nog een plaat rijden voor Ron? Ja, zeker. En over drie weken bel ik je weer. Heel graag. Oké. S'nachts om 1 uur. Nou, ga de platen maar in, Albert Jan. Dankjewel. We hebben nog een plaatje voor je klaarstaan. En ik zou zeggen, tot spoedig ziens. Ja, fijne programma nog weer. Oké, dankjewel hè. Hoi. Komt goed.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 Er komt al niemand meer het uh, café uh, binnen en dan is het gewoon echt uh, afgelopen. Nou ja, het is uh, helaas even niet anders worden. Dat is juist ook nog van uh, Ron Brouwer van Café Laura en Hardy aan de Halterstraat. We gaan op naar het nieuws en weer en daarna zijn we er nog twee uur lang. Zandvoort op zaterdag. Graag tot zometeen. That you're looking right, getting all dressed up to the night. with a fresh haircut. And if you're peeps and tend to stay around yours tonight, you can jump into a cab. There's no need to drive. Keep your glass filled up, I feel no 'cause tonight it's alright. If you're feeling lucky, might find yourself somebody tonight. Yeah, wanna just set it off, think it off.